Reputatiecoaching podcast nummer 130. Ja, alweer podcast aflevering 130. Ik weet nog goed dat ik 30 weken geleden in podcast 100 het interview had met Emiel Raterband over de reputatie. Nou ja, laat ik het issues noemen die hij heeft doorgemaakt. En inmiddels ben ik alweer 30 weken verder. De tijd vliegt. De podcast van vandaag had eigenlijk netjes om half negen vanmorgen online moeten komen. En dat is niet gelukt. Hoe dat komt hoor je zo. Eind vorige week heb ik de presentatie van co Hospest van 13 april online gezet. Zowel in audio, video als transcriptie. Mocht je dat gemist hebben, ik kom er zo op terug. Afgelopen week heb ik de handleiding over het backuppen van je WordPress site met BackWPup inclusief de link naar de instructievideo naar alle abonnees gestuurd. Dus als het goed is hebben meer webmasters inmiddels hun website veilig gesteld op Dropbox. Ik belde je twee weken geleden in podcast 128 al dat ik grote schommelingen waarnam in de lokale zoekresultaten. En dat zie ik nog steeds. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat Google haar mapmakeromgeving tijdelijk heeft afgesloten voor updates. Google geeft zelf ook hints in die richting. Een categorie ondernemers die nog niet echt veel lijkt te doen met reviews zijn toch de makelaars. Ik laat je zien waar niet alleen makelaars in Apeldoorn, maar ook in de rest van Nederland op dit moment tekort schieten en hoe ze dit kunnen verbeteren.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 Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Je weet dat ik mijn uiterste best doe om elke donderdag stipt om half negen de podcast live te brengen. En meestal lukt me dat prima. Zo ook vorige week. Toen kostte de hele voorbereiding en uitwerking van de podcast mij beduidend minder tijd. Doordat ik er de audioversie van het verhaal van Gonnie Spijkstra in kon mixen. Dat scheelde aanzienlijk tijd en dus was ik ook toen op de woensdag ervoor bij gereed met zowel het inspreken als het klaarzetten van de transcriptie. Elke woensdag is voor mij normaal de podcastdag. Dat weet vrijwel iedereen in mijn omgeving. Dan duik ik achter mijn iMac en begin de onderwerpen te zoeken die ik met je wil delen. Spreek ik de podcast in en maak ik de transcriptie. Ook zoek ik bijpassende afbeeldingen om de online transcriptie op te leuken. Dat doe ik dus op woensdag, zodat alles op donderdagmorgen vlekkeloos live kan komen. Maar goed, leven is datgene wat er gebeurt als je andere plannen maakt, heb ik ooit eens ergens gelezen. Dat was ook nu het geval. Ik had gisteren omstreeks acht uur onze dochter naar school gebracht... Om half negen boodschappen gedaan voor het avondeten en iets voor negenen zat ik achter mijn computer om te beginnen aan de podcast voor vandaag. Maar nadat ik zo'n tien minuten aan het werk was ontving ik een mailtje van een belangrijke opdrachtgever met het verzoek om voor vier uur een WordPress site die ik de weken voor had opgezet per direct te vullen met relevante, interessante en leerzame content als mede de bijbehorende Facebookpagina. Tja, en wat moet je dan? Daar kun je geen nee zeggen vind ik. Dus dat kon ik niet en ik ging aan het werk. Foto's, video's en lappen tekst werden in de uren daarna aan de WordPress-site toegevoegd om body te geven aan de site. Tegen kwart over twee belde ik met de opdrachtgever en die was gelukkig helemaal tevreden met alle content die ik had geproduceerd. En vlak daarna moest ik mijn aandacht weer geven aan het gezinsleven en de beslommeringen van elke dag. Als gevolg hiervan begon ik dus pas tegen half acht in de avond met het kiezen van de onderwerpen en het uitwerken van de podcast. Voorheen kost het mij in totaal 8 tot 9 uur om een podcast van begin tot en met het gereed zetten voor publicatie. Maar tegenwoordig heb ik dat al terug weten te brengen naar zo'n 5 tot 6 uur. Desalniettemin is dat toch een behoorlijke tijd en is dat dus precies de reden dat het me vandaag niet lukte om de podcast exact om half negen live te laten komen. Ik hoop dat je me niet kwalijk neemt, maar ik verwacht eigenlijk ook niet dat je elke donderdagmorgen vanaf half negen half elke minuut de website opnieuw laat om te zien of de podcast voor die week al live staat. Dat is wel een voordeel van podcasts. Je kunt je niet echt permitteren om een week over te slaan als je niet het risico wilt lopen om luisteraars zeker abonnees te verliezen. Maar het is aan de andere kant geen halszaak als de podcast wel op de geplande dag, maar dan iets later live komt. Toch? Als jij er anders over denkt, dan hoor of lees ik dat graag. Dus bij deze de vraag of jij het erg vindt als de podcast af en toe eens niet precies om half negen ochtends live komt, maar wat later. Maakt jou dat echt uit? Laat het me weten onderaan de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl Slash 130 in april was ik ook weer op de maandelijkse Social Media Club Apeldoornavond. Al waar zowel Jeanette Badhoorn als Cor Hospes een presentatie gaven. Topic van de avond was: Content is hashtag king en hashtag queen. De presentatie van Jeanette over de 9 whys van content marketing kun je elders beluisteren, zeker nalezen. De link daarnaartoe vind je in de show notes van deze podcast. Terugkomend op de presentatie van Cor Hospes. Het onderwerp van zijn presentatie was: Denk als een uitgever, gedraag je als een uitgever. Hij had zijn presentatie onderverdeeld in 11 concrete handvatten. Deze heb ik in video's verwerkt met zijn audio eronder. Ook die link vind je terug in de show notes van deze podcast. In het artikel over zijn presentatie vind je ook nog eens de transcriptie van de presentatie. Denk als een uitgever, gedraag je als een uitgever. Maar liefst zo'n 17 pagina's aan waardevolle content. Lees dat op je gemak door en doe er je voordeel mee. Herinner je je nog het topic baas over je eigen infra en je eigen data in podcast 127? Daarin benadrukte ik nogmaals de essentie van het maken van backups. Maar dat was niet alles, want ik deed je in podcast 128 een belofte. Ik vertelde je dat ik bezig was met het uitwerken van een handleiding... om je zo snel mogelijk op gang te helpen met het maken van backups van je WordPress site naar Dropbox. Die handleiding is inmiddels af, evenals de bijbehorende instructievideo. Eerder deze week heb ik die verstuurd naar alle mensen die zich hebben geabonneerd op de exclusieve tips van mij. Dit is nu precies zo'n eentje, een exclusieve tip... Er is veel tijd gaan zitten om die handleiding en de bijbehorende video te maken. Dus deel ik die alleen met mensen die er echt op zitten te wachten op dit type content. Mijn inziens zijn dat dus de abonnees. Echter treur niet. Heb jij de handleiding nog niet, maar wil jij ook je website niet kwijtraken... als gevolg van bijvoorbeeld hackers of malware... schrijf je dan nu nog in op de exclusieve tips via de website. Dan kun jij over een paar dagen ook beginnen met het maken van backups van je website... zodat je weer rustig kunt slapen zonder je zorgen te hoeven maken over hackers, malware de plugins en wat iets meer zijn. Ik ga je trouwens heus niet spammen, want zelf heb ik ook een bloedhekel aan al die commerciële mails. Ik gebruik Mailchimp, een gerespecteerde mailprovider. Als je maar iets te veel gaat spammen, worden er eerst vragen gesteld. En als het duidelijk is dat je alleen maar ongevraagde en commerciële mails verzendt, dan word je de toegang in no time ontzegd. En dat wil ik niet, dus wees gerust. Binnenkort kunnen de abonnees nog meer van dit soort waardevolle content tegemoet zien... want zij zijn mij heel dierbaar, dus ik wilde hen eventjes net een beetje meer geven... dan dat ik hier op de site met de hele wereld deel. Vorige week donderdag, net nadat ik podcast 129 had uitgebracht... publiceerde Google een openlijk excuus voor de rotzooi die ze heeft weten te creëren... of beter gezegd, laten creëren. Het bleek namelijk dat als je op Google Maps zocht op de zoekterm Nigga House of Nigger House... De lokale vermelding van het Witte Huis, waar de gekleurde president Barack Obama op dit moment zit, werd vertoond. Het was dit resultaat waardoor Google dermate in verlegenheid werd gebracht... dat het besloot Mapmaker helemaal te sluiten en zowel maatregelen aan te brengen in Mapmaker... als mede in de rankingalgoritmes voor de lokale zoekresultaten. Google formuleerde vorige week dit probleem nog erg netjes. Ik geef hier in mijn eigen bewoordingen de reactie op het Google Maps LATLONG blog. Deze week hadden we wat problemen met Google Maps en de vertoonde resultaten voor bepaalde beledigende zoektermen. Zoals zo van jullie waren wij hierover ook ernstig ontstemd en we zijn op dit moment bezig dit probleem op te lossen. We verontschuldigen ons voor het feit dat dit enige tijd kost om het te fixen en we willen met jullie delen wat we eraan doen om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Binnen Google werken we er hard aan om mensen die informatie te geven waar ze naar op zoek zijn, inclusief informatie over de fysieke wereld om hen heen door middel van Google Maps. Onze rankingalgoritmes zijn ontworpen om resultaten te tonen die in lijn zijn met datgene waar mensen naar op zoek zijn. Voor Google Maps betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van content van bedrijven en fysieke plaatsen en andere publieke punten in het web. Maar deze week hoorden we van een concrete fout in ons systeem, luid en duidelijk. Bepaalde beledigende zoektermen leverden onverwachte resultaten op in Google Maps, doordat mensen deze beledigende termen gebruikten in online discussies over de desbetreffende locatie. Dit leverde ongewenste resultaten waar gebruikers overduidelijk niet naar op zoek waren. Ons team is hard aan het werk om dit probleem op te lossen. Voortbordurend op een essentiële algoritmische aanpassing die we ook voor Google Search hebben ontwikkeld... zijn we begonnen ons rankingalgoritme aan te passen om de meerderheid van dit soort zoekpogingen te verbeteren. Dit wordt geleidelijk wereldwijd uitgerold en we blijven continu bezig onze systemen verder te verfijnen. Simpel gezegd, je zou dit soort resultaten niet moeten zien in Google Maps... en wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je dit inderdaad niet te zien krijgt. Nogmaals onze oprechte excuses voor de belediging die dit heeft veroorzaakt... En we beloven plechtig in de toekomst nog beter ons best te doen. Einde van de blogpost. Laten we deze reacties even vanuit verschillende hoeken bekijken. Allereerst vanuit reputatieoogpunt. Google beseft dat het heeft gefaald en doet datgene wat het volgens het boekje moet doen: als eerste uitleggen wat het probleem is, zonder het exacte probleem op te raken en daarmee wederom mogelijk teren snaren te raken. Als tweede toegeven dat het heeft gefaald. Als derde vertellen dat het werkt aan een passende oplossing. En ten vierde beloven dat Google in de toekomst nog beter haar best zal doen. Ik zei het al, dit is volgens het boekje. Maar dat geeft niet, want zo hoort het. Als je faalt, moet je het ruidelijk toegeven, zeggen dat je werkt aan een oplossing en beterschap beloven. Dus dat doet Google helemaal goed. Hiermee neemt het voor een groot deel de druk van het daadwerkelijke probleem weg. Vanuit reputatieperspectief heb ik er dus niets op aan te merken. Laat ik het vervolgens vanuit lokale SEO-perspectief beschouwen. Als eerste een disclaimer. Je moet altijd oppassen met het correleren van gegevens en hier direct conclusies aan verbinden voor wat betreft oorzaak gevolg. Ik meldde je twee weken geleden in podcast 128 al dat ik grote veranderingen had waargenomen in de lokale zoekresultaten. Toen stond oranfotografie een lange tijd opeens op de A-positie. Ik kan je vertellen dat in de anderhalve week daarna er heel veel schommelingen plaatsvonden. Soms stond oranfotografie op A, soms op B, soms op E en soms was het helemaal niet te vinden in de zeven lokale resultaten. Maar zo ongeveer sinds een week staat de vermelding steady op de A-positie. Ik hou natuurlijk meer lokale resultaten, nou let in de gaten. Zo kijk ik onder andere naar tandartsen in diverse plaatsen in Nederland. En ook de volgorde van de lokale resultaten van de tandartsen in Apeldoorn is flink door elkaar geschud. Zo is de tandarts die tot voor twee weken op de A stond, gedegradeerd naar de vijfde positie. De vermeldingen op B en C zijn hetzelfde gebleven. En opeens staan op posities A, D, F en G tandartsen vermeld die voorheen helemaal niet in de zeven lokale resultaten werden vertoond. En ook de makelaars in Apeldoorn worden door elkaar geschud. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 130 heb ik een tweetal screenshots opgenomen van de lokale resultaten voor de zoekterm Makelaar Apeldoorn. Het linkeroverzicht is van 11 februari en het rechteroverzicht van vandaag, 28 mei. Helaas heb ik er geen screenshot van, maar ik kan je vertellen dat de periode februari tot en met zo'n twee à drie weken geleden de resultaten vergelijkbaar waren met het linker lijstje. Het is overduidelijk dat hij heel veel is veranderd. Op plaats C tot en met G zijn allemaal nieuwe resultaten gekomen. Dat is volgens mij best een aardige klap voor de makelaars die eerst wel vermeld stonden, maar nu niet meer in het lijstje te vinden zijn. Aan de andere kant zijn de makelaars die er nu worden vertoond waarschijnlijk uitermate gelukkig, omdat het de kans op meer business kan vergroten. Volgens mij is Google nog niet gereed met alle aanpassingen, want zo is Google Mapmaker ook nog steeds niet opengesteld voor wijzigingen. Dus of de resultaten, zoals je ze nu ziet, de komende tijd zullen blijven, is de vraag. We zullen het zien. Ik had het zojuist over makelaars, in dit geval in Apeldoorn. Het blijft verwonderlijk dat de meeste makelaars nog steeds niet begrijpen hoe de huidige online wereld functioneert en hoeveel waarde mensen hechten aan reviews. Want vrijwel geen enkele makelaar is echt bezig reviews te verzamelen, nog reageren ze op reviews. In podcast 108 in december 2014 kwam dit ook al eens aan bod. Toen vertelde ik je over hoe makelaar Jeroen Reinders alomtegenwoordig is op alle sociale media. In de screenshot die je in de show notes van podcast 108 kunt zien, stond Hendricks Makelaarij toen ook al op A, evenals nu, maar had toen nog geen reviews. En guess what? Hendricks Makelaarij heeft er sinds december maar liefst één review bij. Alleen denk ik dat dit niet een review is van iemand waar ze het aan hebben gevraagd of die persoon een review wilde posten. Dit is typisch een voorbeeld van falend reviewmanagement. Want als je op de tekst één Google-recensie klikt, Zie je iets waar je als makelaar al helemaal niet vrolijk van zou worden? Een negatieve beoordeling van maar één ster. De tekst van de recensie luidt... Deze makelaar heeft huizen op funda staan die al niet meer te koop zijn. Die recensie is alweer een maand oud op dit moment... en de makelaar heeft er nog steeds niet op gereageerd. Oh, oh, oh, wat een blunder. Want hoe denk je dat dit overkomt op mensen die op Google een makelaar in Apeldoorn zoeken... gewoon te getrouwen op het eerste lokale resultaat klikken... en vervolgens eens de recensies induiken? Het kan niet anders dan dat Hendricks hierdoor kansen mist. Ik wilde eens zien hoe de Google Plus pagina van makelaardij Hendrix eruit zag en ging op zoek. Toen bleek ook nog eens dat Hendrix een tweede Google Plus pagina heeft... die redelijk mooi is opgemaakt met foto's en teksten... maar dat die pagina niet is geclaimd. Gelukkig voor de makelaar kan hij het gemakkelijk oplossen... door de juiste pagina te claimen en te koppelen aan de website. Daarna kan de oude pagina worden verwijderd. Het bijzondere is overigens dat ook Rein Makelaars een dubbele vermelding heeft in Google Plus... met dezelfde NAPT-gegevens... De derde makelaar in de rij, Boersmakelaars, blijkt ook twee Google Plus pagina's te hebben. Goos en Langeberg hebben er wel netjes een, slechts eentje. En de op één laatste in de lijst Noël Mulderij Makelaar en Taxateur BV heeft er ook eentje. Maar heeft de Google Plus pagina nog niet geclaimd. En de laatste, Menning Makelaars, hebben ook twee Google Plus pagina's. Dubbele vermeldingen in Google Plus zijn niet toegestaan en kunnen mogelijk zelfs leiden tot verwijdering uit de zoekresultaten. Ik kan me zo voorstellen dat de desbetreffende makelaars daar niet op zitten te wachten. Daarom hierbij mijn adviezen aan de makelaars. 1. Claim je juiste Google Plus pagina. 2. Verwijder eventuele andere Google Plus pagina's. En dan 3. Ga minstens een stuk of 10 reviews verzamelen op Google Plus. En bij 5 krijg je trouwens de sterretjes al te zien. En voor makelaars met meerdere kantoren heb ik nog een tweetal adviezen. Claim de pagina's voor elke locatie. En verwijs vanaf elke Google Plus pagina de, naar de juiste pagina op je site waar de gegevens van de desbetreffende locatie staan. Om dit topic over review management voor makelaars af te sluiten nog even het volgende. Het is echt niet zo dat alleen de makelaars in Apeldoorn geen extern gerichte reviewstrategie hebben. Een korte zoektocht langs de lokale vermeldingen van makelaars in een tiental grote steden van Nederland... laat zien dat er nog geen enkele makelaar tenminste vijf recensies lijkt te hebben op Google+. Wel verzamelen sommige makelaars beoordelingen op Funda, maar ook lang niet allemaal. De eerste makelaar die in de stad hiermee aan de hart aan de slag gaat... kan volgens mij zijn of haar business aanzienlijk vergroten... omdat de sterren bij de beoordeling nu eenmaal steeds zwaarder gaan wegen. Niet voor de zoekmachines, maar voor de mensen die er gebruik van maken. Oftewel, hun potentiële klanten. Weet je nog dat ik in podcast 108 had over de Chrome-extensie AdBlock+. Plus? Dat is een extensie die zijn uiterste best doet om zoveel mogelijk reclame te blokkeren. En daar worden mediabedrijven niet blij van... Want die verdienen een deel van hun omzet aan reclame. Als er geen advertenties meer worden vertoond, krijgen ze minder kliks en dalen dus hun inkomsten. In april hebben de Duitse bedrijven Zeit Online en Handelsblad een proces aangespannen tegen Adblock Plus. Maar hebben dat verloren. In de show notes heb ik twee screenshots opgenomen. De eerste is van een artikel op Handelsblad zonder gebruik te maken van Adblock Plus. En de tweede screenshot laat het effect van Adblock Plus heel duidelijk zien. Kijk maar eens in de show notes en zoek zelf de verschillen. Ik denk dat het dan wel duidelijk wordt waarom steeds meer mensen kiezen voor adblockers. RTL en ProSieben zat 1, dachten meer geluk te hebben en daagden het bedrijf achter Adblock Plus ook voor de rechter. Maar ook zij vingen bot. Volgens de rechtbank mogen gebruikers zelf bepalen of ze advertenties willen blokkeren of niet. Wat vind jij hiervan? Gebruik jij al een adblocker? Zo nee, is dat bewust of onbewust? Of stoor jij je helemaal niet aan alle reclame en aan het feit dat je op YouTube, YouTube eerst altijd verplicht bent een aantal seconden naar een advertentie te kijken? Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl En met dit topic over adblockers bekeken vanuit twee perspectieven, die van de eindgebruiker en die van de, van de mediabedrijven, kom ik aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach 1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 Volgende week zal ik weer mijn best doen om de podcast netjes om half negen op donderdagmorgen live te laten komen. Doei!